10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker tien mensen omgekomen bij twee aardbevingen. Er is veel schade. De zwaarste beving had een kracht van 5,3 op de schaal van Richter. Er zat ruim twee uur tussen de bevingen. Het epicentrum lag bij de stad Lorca in de regio Murcia. Gebouwen zijn deels ingestort, auto's zijn bedolven onder het puin... en op tv-beelden is te zien hoe een deel van een klokkentoren naar beneden komt... Volgens de burgemeester van Lorca werden de slachtoffers geraakt door brokstukken. Het is niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Spanje heeft het leger ingezet om te helpen zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Naar schatting 10.000 mensen moeten de nacht op straat doorbrengen. Finland steunt de miljardenlening voor Portugal, heeft de aanstaande premier Katainen gezegd. Hij leidt de Nationale Coalitiepartij in Finland die een regeerakkoord heeft gesloten met de sociaaldemocraten omdat een voormalige regeringspartij de lening ook goedkeurt... staat het vast dat het Finse parlement de steun aan Portugal niet zal dwarsbomen. In april boekte de partij Ware Finnen een grote verkiezingswinst. Zij zijn uitgesproken tegen de financiële steun aan landen... die in grote schuldenproblemen zijn gekomen. De nieuwe premier Katainen zegt dat Finland zich verantwoordelijk blijft opstellen in Europa. Minister Roosentaal blijft bij Iran aandringen op contact tussen de Nederlandse ambassade en Abdullah al-Mansouri. De Nederlandse Iranier werd precies vijf jaar geleden opgepakt in Syrië en kort daarna uitgeleverd aan Iran. Mansouri zit in Iran een lange gevangenisstraf uit. Het is niet duidelijk waarvoor hij is veroordeeld en waar die wordt vastgehouden. Omdat Iran geen dubbele nationaliteit erkent, mogen Nederlandse vertegenwoordigers Mansouri niet bijstaan. Amnesty International hield vanmiddag in Maastricht een demonstratie... waarin werd opgeroepen tot de vrijlating van Mansouri. Het weer. Vannacht is het helder en rond 7 graden. Er kan een enkele misbank ontstaan. Morgen is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. De Maagd Marino van Yves Petrie.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 Goedenavond, welkom bij NOS Langs de Lijn. De sport regeert tot 11 uur. Twaalf jaar na Jeroem Leilevens heeft Nederland er weer een winnaar bij in de Giro d'Italia. Pieter Wening won de rit naar Orvieto en pakte ook nog eens de roze leidersdrui. Magia Rosa, dat is natuurlijk, de uh, course it's, uh, it's, it's beautiful for me. And uh, my Giro is already uh, good so far, so uh, it's, uh, it's, uh, yeah, it's beautiful. Zo meteen praten we met winning in het Nederlands. En FC Barcelona is kampioen. Het speelde uit met één 1 gelijk tegen en dat was genoeg. De enige Barcelona goal viel na een half uurtje. Keita dus, mocht u het niet begrepen hebben. Straks meer aandacht voor de nieuwe Spaanse kampioen. En op het WK Tafeltennis in Rotterdam is Jiao uitgeschakeld. Dat betekent dat we nog één troef over hebben. Lijjau, verslaggever Alex Hoordijk. Ja, en uh, terwijl je naar me toe praat, uh, is de laatste slagenwisseling van die partij... die aanvankelijk om kwart voor acht vanavond had moeten vinden... toch uh, geslagen. Het is wat vertraagd hier in Ahoy. Ze heeft uiteindelijk met 4-2 gewonnen... tegen de Japanse Fuji Hiroka. Na de 12-10 in de eerste game verloor ze de tweede. Ze verloor ook de vierde game. En daarna leek het een beetje gebroken bij een stand van 2-2. Uh, met het 11-3 in de vijfde game. En zojuist 12-10 in de zesde game. Waardoor zij doorgaat naar de achtste finales. En dan zal het een hele moeilijke opgave worden morgenavond. Als de nummer twee van de wereld, Guo Yan, haar tegenstander is. Maar die hebben ze daarvoor morgenochtend al een keer gezien. Als ze samen met Li Jiao tegen haar ook gaat dubbelen in de achtste finales. Dat en meer tot 11 uur in NMS Langste Lijn. Goed, voor het eerst sinds 1990 won er dus weer een Nederlander een etappe in de Giro d'Italia 1999. Toen won Jeroen Blijlevens. Vandaag won Pieter Wenning. De renner van Rabobank pakte ook de roze leidersstrijd En zijn ploegmaat Steven Kruiswijk, of het nog niet mooier kan, die mag morgen in de witte jongerentrui starten. Mooie dag dus voor de Raboploeg. Pieter, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Dank je. Een bijzondere dag. Uh, laten we even met de finale van vandaag beginnen. Je rijdt op een gegeven moment ik, uh, uh, alleen. Je rijdt weg. En, en, en dan moet je het helemaal alleen uh, doen. Hoe, uh, hoe was dat? Eenzaam? Nou, het viel op zich wel mee. Uh, ik heb, uh, ja, ik heb uh, aan Gadaret toch een goede vluchtmaker gehad. Het was bij uh, ja, eigenlijk ook weg op 25 kilometer ongeveer voor de strepen. Uh, en uh, ja, Gadaret die, die, die, die zat 8 kilometer voor de meet bij me. Dus uh, zo lang was de solo nu ook weer niet. Maar uh, ja, het, was toch, uh, het was toch op zich best, best wel zwaar uh, over die simpelpaden. Het was toch, uh, toch een lastige rit met, met, met allemaal bergjes onderweg. Dus uh, toch, uh, toch een nodige afgezien vandaag. Ja, je zegt zo lang was die solo niet, maar ik had de indruk dat die laatste twee kilometer 200 kilometer voelde. Ja, maar ja, dat heb je wel eens vaker. Hè. Dat was, uh, het was uh, een kilometer lang uh, de Keutenberg omhoog, zeg maar. Het uh, was gewoon een uh, stukken 18 procent. Dus, uh, ja, dat, of, ja 16, 16 tot 18 procent. Dus ja, daar vlieg je niet bij hem dat, uh, dat, dat, dat, dat kan niemand. Dus, uh, maar uh, ja, ik kom natuurlijk ook volle bak aangereden. En uh, ja, je bent niet 100 procent uitgerust. Dus ja, dan, uh, dan uh, weegt het nog extra door zo'n klimmetje. Ik heb je in die laatste twee kilometer één keer omzien kijken. Was dat het moment dat je dacht, red ik het wel? Uh, ja, toen dacht ik op een gegeven moment ja, ik heb ik denk twee keer omgekeken of zo, uh, Ook nog eens een keer op een halve kilometer. Ja, toen, toen wist ik wel, toen wist ik dat het buiten binnen was. Maar uh, daarvoor, uh, ja, ik, ik zag ze, ik zag ze niet komen. Dus uh, dat, dat, dat stelde me wel gerust. Maar uh, ja, uiteindelijk komen ze natuurlijk wel uh, nog redelijk kort. En, uh, ja, dat is. Uh, dat is uh, ja. Je, je hebt het zelf niet meer in eigen hand, dan. Hè. Ik bedoel, uh, je rijdt gewoon vol tot de finish. Maar die mannen die komen natuurlijk net iets frisser dan het laatste klimmetje. En, uh, ja, ik, uh, de, maar je, je weet ook gewoon, uh, ze gaan uh, bovenop dat steile stuk. En uh, gaan ze toch een beetje naar elkaar kijken. Want uh, ja, de klasse ja, die, die zijn toch ook nog een beetje bang voor elkaar. Uh, om elkaar op seconden te rijden op zo'n aankomst. Dus ja, dat, dat, dat voordeel haak ik dan ook nog wel. Maar. Uh, Ah, het was toch, uh, toch bruut afzien nog, de laatste twee kilometer. En vervolgens krijg je te horen dat je de roze trui ook nog hebt? Ja, dat is natuurlijk uh, een mooie bijkomstigheid. Dat is uh, echt uh, schitterend. Uh, ja, dat, uh, die gaan we ook proberen te verdedigen. Dus uh, ja, ik heb er uh, op zich wel zin in om morgen de litten koersen. Ik zeg nog even terug naar het moment kort voordat je uh, wegsprong. Toen uh, kwam je voorbij Bram Tankink. Die was toen uh, gevallen of kreeg pech of wat is er gebeurd? Ja, er was iets, uh, ik, heb, ik heb het op zo, zo net nog gevraagd, en, uh, er was iets met uh, een motor van de jury of van de tv ofzo, die, uh, die maakte een raar manoeuvre en uh, hij moest uitwijken en uh, hij komt eigenlijk een beetje langs de weg. Uh, of langs, langs, het, langs het harde gedeelte van het Sintelpad. En uh, ja, hij probeert uh, naar kleine blad te schakelen om, om toch weer op gang te komen. En uh, ja, zijn ketting die slaat op een of andere manier vast. Dus ja, dat, uh, dat is een beetje, uh, beetje jammer natuurlijk. Een beetje zuur voor hem. Hij, uh, hij reed ook vandaag ook super goed. Maar ja, uh, door zo'n mankement ben je gelijk uit de koers natuurlijk. Ja, het was uh, vandaag nu uh, uh, een, een dag met veel valpartijen. Uh, Tom Jelten Slachter is hard gevallen. Hoe is het met hem? Ja, wat ik uh, zo net hoorde, heeft hij zijn, zijn oogkas uh, gebroken. Dus dat, uh, dat is niet al te best. Dus uh, dat, is, uh, dat is jammer voor die jongen. Die, uh, die, die, die doet zijn eerste grote ronde en uh, die valt gelijk al in de vijfde dag uh, valt hij uit. Uh, ja, dus uh, dat is echt een uh, zure appel natuurlijk voor hem. Uh, uh, dat is echt uh, ja, balen Hoe was het om te rijden dat die onverharde wegen? Is dat wel verantwoord? Nou ja, het is, het is, het is mogelijk, maar ja, het kost wel extra concentratie en het is natuurlijk wel iets, iets gevaarlijker dan op een normale asfaltweg rijden. Dus uh, ja, het is, uh, ik denk ook dat iedereen, niet iedereen uh, daar uh, goed mee om kan gaan. Zeg maar. Dus ja, dat was wel een voordeel van mij. Het, is wel, ja, het was wel, wel linker natuurlijk, maar ja, het is... Uh, Kijk, in Nederland en in België, daar rijden we nog wel vaak met een met cyclocrossfiets. Dus dat, dat was ons voordeel. Hm. Het zijn bizarre dagen, kan ik me zo voorstellen, ook voor jou. Je hebt Wouter dat ook zien liggen. Uh, en, en dan vandaag wordt er voor het eerst weer gekoerst. In, in hoeverre schiet dat dan nog steeds door je hoofd in, dat ongeval? En met name in de laatste ja, kilometer kijk, of kort daarna? In, in, ja, in het begin uh, rijdt er één, één iemand weg. En dan, uh, ja, dan is het uh, toch wel redelijk rustig in het peloton... En, uh, heb je dan toch nog alle tijd om, om een praatje te maken met eh, met iedereen, zeg maar, of Jan Ogeman. En uh, ja, dan heb je het er nog steeds wel over. Maar eenmaal die finale aan de, aan de gang is, dan uh, ja, dan, dan gaat gewoon die, dan moet gewoon die knop om. En dan uh, ja, dan, uh, dan mag je er ook niet meer bij nadenken. Want als je er bij na gaat denken dan, uh, dan kan je net zo goed uh, je fiets in de wil gaan natuurlijk. En uh, dus ja, maar ja, het is uh, het is wel iets waar je natuurlijk altijd uh, wel uh, met je meedraagt nog. Dus uh, ja, het is uh, het is, natuurlijk, uh, het is natuurlijk nooit leuk om zoiets mee te maken. Nee, dat snap ik. En direct na de uh, overwinning vanmiddag liet je ook in uh, het Engels in de interview weten dat je de overwinning ook opdraagt aan de familie, hè, van Wouter Weiland. Ja, tuurlijk. Uh, ik bedoel, het is maar uh, ja, het is, uh, ja, die, die, die mensen, ja, die, uh, die, die, die, die zien waarschijnlijk meer af dan dat ik er vandaag in, in, in, de, in de finale heb gedaan. Dus uh, ja, dit is, eh, uh, ja, het is, het is, uh, voor die mensen natuurlijk een rot tijd. En uh, nou ja. Ik hoop dat ik ze een beetje hard onder de riem heb gestoken daarmee. Hoe lang wil je het roze dragen? <laughs> ja, ja eh, tot kerstmis het liefst natuurlijk. Maar eh, nou, ja, hoe lang wil je het dragen? Ja, dat is eigenlijk een beetje een domme vraag natuurlijk. Je probeert zo lang mogelijk die trui te houden. Eh, zolang lang als mogelijk is. Ik weet niet wat, eh, wat er mogelijk is. We gaan het zien eerst morgen. We bekijken het vandaag tot dag. Goed, de eerste plaats in het algemeen klassement, de eerste plaats in het jongeren klassement... en de laatste plaats in het algemeen klassement. Het is een goede dag voor de Rabo. Ja, we hebben, we hebben alles mooi verdeeld, dus uh, het ziet er goed uit. Goed, geniet ervan. Ja, oké, okay, dank Succes. je Succes. Dag. Ja, oké, okay, dag. He. Oi, oi, hoi. Oh.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 girl, you the shit that makes you my equivalent. You can keep your toys in the drawer tonight, all right. All my dogs talking fast. Ain't you got some photographs? Could you shock that room like a star now? Yes, you did. Ooh. all these intrusions just take us too long. And I want you so bad. Because your walk, sit 'Cause you talk city, 'cause you make me sick, and I'm not. I get you alone. De ene zegt take, de ander zegt take, whatever. Goed, we gaan naar Spanje. Uh, Barcelona is kampioen in de Primera Division. ja. Ja, voor de duidelijkheid, dit zijn geen fans. Dit zijn de spelers op het veld van Levante. Daar speelde Barça met 1-1 gelijk. En daardoor is het niet meer te achterhalen door uh, de grote rivaal Real Madrid. En door al die andere trouwens ook niet. Correspondent Edwin Winkels. Dit wordt groots gevierd, kan ik me voorstellen, in Barcelona en omgeving? Ja, ik ga nu aan uh, een van de grootste straten die door Barcelona loopt. Uh, en er komen alleen maar auto's waarbij die toeteren met vlaggen. Uh, iedereen is op weg naar het centrum waar het groots gevierd gaat worden. Er worden echt tienduizenden mensen verwacht. Hoewel het grote feest uh, moet vrijdag komen. Dan gaat de ploeg met, uh, met een bus een lange uren durende tocht uh, door de stad maken. Uh, maar ja, dit is toch een spontane feest vanavond dat ze kampioen zijn geworden. Al is het uh, met slechts een 1-regel, ik stel bij van vanavond, maar dat ene puntje hadden ze genoeg. Ja. Uh, is, wat voor een kampioenschap is dit nou? En dan bedoel ik het in de zin van lange neus richting Real Madrid of de kampioen van uh, het mooie voetbal, van Messi? Of hoe moet ik het zien? Nou, het is dit jaar vooral, de laatste twee jaar was het, het kampioenschap van, van het mooie voetbal. En Real Madrid had toch wat achter lag, hoewel wel veel wel weerstand bood. Maar dit jaar was het echt de strijd tegen Real Madrid natuurlijk. Real trok uh, José Mourinho aan om een einde te maken aan die, aan die hegemonie van Barcelona in het Spaanse voetbal. Uh, en dat is niet gelukt. Officieel, Real kan nog op gelijke hoogte komen. Maar Barcelona heeft de onderlinge resultaten in zijn voordeel. dan dus zou Barcelona ook de volgende twee wedstrijden moeten verliezen. Maar wordt inderdaad toch wel een vrij lange neus naar, uh, naar Madrid getrokken. Die twee staken ook ver bovenuit. Nummer drie, Valencia, staat op 25 punten. Dus eigenlijk alleen maar een duel tussen die twee geweest. En een duel waarin Real Madrid het ook heel goed heeft gedaan. Dus is geen andere, enkele andere ploeg in, in Europa die, die zoveel punten heeft. Zoals bijvoorbeeld als Barcelona en Real Madrid. Dus het is echt een tweestrijd geweest. Barcelona, hoewel het de laatste weken wat minder gaat... ...maar uiteindelijk toch uh, de, de meerdere aan, uh, aan Real. Ja, de, de Barcelona, je zegt het al de laatste weken wat minder. Real werd de laatste weken juist op het oog wat sterker. Is er een moment geweest dat men in Spanje nog begon te twijfelen? Nee, niet even. De voorsprong was zo groot. Het was 8 punten. Het is vooral... Uh, de beslissende wedstrijd was die, die eerste van de beroemde vier op Parijs. Dat was uh, uh, de competitiewedstrijd in het Bernabéu thuis, had Barcelona met 5-0 gewonnen. En dit gelijkspel had Barcelona genoeg aan. Als Real toen voor de winst was gegaan, wat, wat Mourinho niet deed en wat misschien zijn grote fout is geweest. Als Real toen voor de winst was gegaan, dan hadden ze op vijf punten te komen. Ja, Barcelona heeft sinds die wat punten verloren, Real ook. Maar dan, dan had het toch wel spannend kunnen worden. Maar uiteindelijk sinds die 1-1 heeft hij eigenlijk niet wat meer spannend gevonden. Omdat het toch leek dat, dat Real Madrid de handdoek in de ring had gegooid. Ondanks die monster van de, van de laatste weken. Ja, dan is er nog het duel tussen Messi en Ronaldo voor de titel, Weet heet het ook weer? Pichichi, geloof ik? Ja, Pichichi is de topscorer, ja. Ja, ja. nou doen doe we kijken. De, dat de kennis weer bij Real Madrid van alle ballen gaan op uh, Cristiano. Die de laatste wedstrijden acht doelpunten heeft gescoord. Uh, maar ze zeggen gisteren toevallig: uh, Doelman valt des van Barcelona. Die uh, de Zamora-trofee zou krijgen. Omdat hij in uh, 36 wedstrijden pas 20 doelpunten tegen heeft gekregen. Te die zei: Voor die individuele prijzen gaan we echt niet. Dat zijn troostprijzen. Uh, uh, een kampioenschap is natuurlijk honderd keer belangrijker dan, uh, dan de prijs van topscoren. En ook uh, Messi kan zich daarin schikken. Die, uh, dat is een ploegspeler. Die heeft bovenin in Spanje de speler met de meeste assist, uh, 13 heeft hij gegeven, waaruit anderen gescoord hebben. En ze vinden het misschien een grotere spelen dan Ronaldo. En, en niet als ze Ronaldo die, die, die prijs van topscorer gunnen, maar het is een uh, een troostprijs en het kan ze niet zoveel schelen. Nou is het wachten tot uh, 28 mei, de finale van de Champions League. Uh, ja, je komt wel uit het wedstrijdritme, zo zou je het kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen ze kunnen nu goed uitrusten. Ja, de vraag is wat je moet doen als, als coach natuurlijk. Een, een beetje laten spelen en dan ze op blessures en, en dat soort dingen. Je merkt dat spelers toch wel moe zijn. Ze hebben natuurlijk een heel jaar lang op de, op de toppen van hun tenen uh, gelopen hier. Uh, elke wedstrijd toch proberen aan te vallen. Dus sommigen hebben die rust hard nodig. Ik was hier vanavond al, uh, gaf hij sommige rust. Iniesta en Pedro bijvoorbeeld, daar bestond Ibrahim af De hele wedstrijd... Uh, in het veld. Dus Guardiola begon al een beetje met uh, te met doseren. Ze zullen allemaal wel een speler toekomen, maar het is niet meer met de druk van het moeten winnen. Ze kunnen het uh, redelijk rustig aandoen. En hij zal misschien proberen een beetje de vast te houden, maar uh, ja, spelers, denk ik, hebben niet aan het einde van zijn seizoen de meeste hebben ook nog uh, de, de WK-finale gespeeld. Hebben bijna niet uitgerust dit jaar. Dus ik dat de meeste die twee weken rust uh, heel goed kunnen gebruiken. En dan uh, heel gemotiveerd en toch nog wel in vorm uh, op 28 mei op Wembley kunnen verschijnen. Oké. Okay. Goed, Edwin, maak je het niet te laat? Nee, het feest gaat hier nog wel even door. En het zou een lange en onrustige nacht worden in Barcelona. Ja, laten we hopen dat het beter afloopt dan de vorige keer toen er rellen waren. Maar goed, dat weet je maar nooit. Dankjewel voor nu, Edwin Winkels, vanuit de straten van Barcelona. We verlaten even de sport, maar we blijven wel in Spanje. U hoorde het net al uh, in het nieuws van tien uur. Het zuidoosten van Spanje is getroffen door een aardbeving. Met een kracht van 5,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag uh, bij de stad Lorca. Daar zouden zeker tien mensen zijn omgekomen. Alleen correspondent Rob Zoutberg. Um, ja, Rob, klopt dat wat ik net allemaal zei? Was het inderdaad in het zuiden van Spanje? Is dat, geloof ik, hè, Lorca? Ja, het zuidoosten van Spanje heb je het over. Ja, oh. uh, het zuidoosten is de, is de regio rond, rond Murcia. Het is inderdaad wat jij zegt, Het is nu bevestigd door de Spaanse regering. Er zijn daar tien doden gevallen bij een aardbeving. Er zijn twee bevingen geweest. Eentje om vijf uur vanmiddag. En er was een tweede naschok rond zeven uur vanavond. Nou, uh, daarbij zijn die doden gevallen. We hebben heftige beelden hier gezien op televisie. Er was onder meer een ploeg van de Spaanse televisie. die zo'n beetje een, een torenspit uh, op hun dak kregen. Uh, dat gebeurde echt op een metertje afstand. is dus een, een klokkentoren naar beneden gekomen. De situatie is nu als volgt. Uh, er zijn uh, militairen naar het gebied gestuurd met speurhonden... om te kijken of daar nog meer mensen onder het puin liggen. Je hebt over een stadje, dat Lorca, uh, met 90.000 inwoners. Nou, 10.000 mensen die kunnen niet naar hun huis terug vannacht. En zullen op een of andere manier op straat... of dus ook een enorme loods geopend, uh, zullen daar de nacht moeten doorwerken. Ja. Die uh, stad Lorca, dat epicentrum... ik kan me voorstellen dat daar ook nog uh, uh, bevingen... in die regio eromheen zijn geweest. Of heeft ja. het zich echt toegespitst tot die, uh, tot die stad? Nee, het, het, het, uh, behalve die stad. Ook de dorpen eromheen hebben het gemerkt. Scheuren daar in huizen, in wegen, in viaducten, in bruggen. En dan ook meteen hier de oproep van de Spaanse regering... om vooral niet naar dat gebied toe te trekken... omdat het gewoon ook levensgevaarlijk is... Mm. Om, om überhaupt uh, de weg op te gaan. Maar... Uh, om je een indruk te geven van die kracht van die beving. Ik zit hier in Madrid, dat is 470 kilometer daar vandaan. En tot hier is die beving gevoeld. Dus het is echt gewoon enorm geweest. Je moet er wel bij weten, het is een gevoelig gebied voor bevingen. Dat is, er komen daar twee aardplaten bij elkaar... Um, daarmee telt zo'n zo regio, zo'n gebied... telt zo'n 2.500 bevingen per jaar. Maar ja, zo erg als vanmiddag is gebeurd... dat hebben ze in geen 30 jaar meegemaakt. Nee, maar ik, wou zeggen, ik kan me helemaal niet herinneren... dat er een, echt een, een beving is geweest in Spanje. Hoe ver moeten we terug? Heb je dat toevallig paraat? Dat moet toch wel lang Nou, de laatste lezen. keer dat het, dat het zo, zo heftig was... Hè, maar er zijn, er zijn het afgelopen decennia zijn er gewoon, gewoon wel een paar keer bevingen ge, gemeten. Maar dat was nog nooit zo erg. De laatste keer was in 1999. Toen vielen er 20 gewonden. Daar mm heb -hmm. je het niet over doodgaan, maar dat was de ergste laatste keer. Ja. Uh, um, is er al iets meer duidelijk over naschokken? Of die worden verwacht? Houdt men daar rekening mee? Ja, dat is wel iets waar rekening mee werd gehouden. De, de gingen, ja, er gaan natuurlijk allemaal geruchten in de rond. Hè. En Twitter werkte natuurlijk hevig aan mee. Er waren uh, waarschuwingen dat er rond de acht uur... een enorme naschok zou komen. Die is uitgebleven. Maar ja, mensen zijn natuurlijk wel bang en mensen worden opgeroepen om niet terug te keren naar hun huizen, de huizen die beschadigd zijn. Maar ja, mensen blijven ook liever op straat om, om, ja, om te zien wat de nacht verder gaat brengen. Goed, dankjewel van u Rob Zoutberg van Stad vanuit uh, Madrid over de aardbeving. Die heeft uh, plaatsgevonden in het zuidoosten van Spanje. Aardbeving uh, met een kracht van 5,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum uh, van de beving lag bij de stad Lorca. En er zijn tot nu toe, ze heeft, uh, hebben de Spaanse autoriteiten inmiddels bevestigd, zeker tien mensen omgekomen.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 goodbye when nothing's in the way, endless conversations shake your hand, every day is making you stronger. Jager en a Traveler. De goal voor Ajax 2-1 wordt het. en daar is de jong en die bal zit erin. De ontknoping van de Eredivisie. Wie wordt er kampioen? Wordt het FC Twente of Ajax? Um, ik denk dat, uh, dat, dat Twente het kampioenschap gaat, uh, gaat pakken. Het is heel, uh, heel legitiem, ook, vind ik, vanuit Twente gezien, om, om te zeggen dat, uh, dat ze kampioen. Uh, misschien wel moeten worden. Nou, dat is in ieder geval helder. Iedere avond deze week hoort u de visie van een eredivisietrainer... op de ontknoping in de eredivisie. Zondag is het eindelijk zover. In de Arena spelen Ajax en Twente... in een rechtstreeks duel om de landstitel. Vanavond is het de beurt aan John van der Bron... de trainercoach van Ado Den Haag. Hij reageert op vijf stellingen. De nieuwe kampioen is de kampioen van de armoede. Nee, vind ik onzin. Op het moment dat, uh, dat je één wedstrijd voor het einde... nog kunt praten van, van zo'n ontknoping... Dan, uh, dan denk je dat je ook daar in het seizoen van, uh, van, de, van, in ieder geval van deze twee clubs. Uh, vele malen tekort doet om te zeggen dat het dan de kampioen van de armoede zou zijn. Ik weet niet hoe we hoeveel punten de kampioen gaat worden. 71 volgens mij of zo, of 72. Of met uh, 92. Ik denk niet uh, dat het uh, iets afdoet aan, uh, aan het feit dat je kampioen wordt. En, uh, hoe vaak hoor je niet een Mickey Mouse-competitie in Nederland? Uh, hoe die uh, de competitie uh, die gaat, die gaat naar beneden. Uh, ik denk juist dat het uh, zowel uh, onderin als, als bovenin voor het kampioenschap... maar zeker ook uh, de plaatsen waar, uh, waar wij dan een rol in spelen... dat het heel dicht bij elkaar zit. En dat als je volgens mij alle wedstrijden in de laatste ronde erbij pakt... dat er uh, volgens mij wel vijf of zes nog echt om doen... Nou, dan geeft dat aan dat, uh, dat wij zeker een, een hele interessante competitie uh, hebben... En, ja, of dat dan goed of slecht is, dat, dat vind ik niet zo belangrijk. Ik vind het belangrijk dat het interessant is. Hoe slechter het voetbal, of hoe lager het niveau, hoe leuker de competitie. Nee, maar dat zeg ik. Als het, de, het is natuurlijk hartstikke leuk nu. Om, uh, je hebt de bekerfinale gezien. Dat was natuurlijk een hartstikke open, leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja, ga je hem echt analyseren voetbaltechnisch... Dan zul je altijd op een aanmerking krijgen. Maar ja, Barcelona, Real Madrid... Daar praten we dus echt over de absolute top... In het, uh, ja, in het hedendaagse voetbal ja, daar kun je ook heel wat dingen op loslaten... om, uh, om te zeggen van, nou, dat is goed en dat is niet goed. En met wat voor instelling, uh, sportiviteit, om het maar eventjes wat, uh, wat aan te geven. Als je daar ziet wat daar gebeurt... Ja, dan denk ik dat wij, uh, terecht dat je zegt... dat wij gewoon een hele leuke competitie hebben. En, en leuk wordt het op het moment dat er ook dingen goed gaan. Maar zeker ook dat er dingen fout gaan. En ja, Dat hoort bij voetbal, vind ik. Twente voetbalt beter en verdient de titel meer dan Ajax. Ja, die, die mening deel ik. Als dat de stelling is. Uh, je, je kijkt altijd over een heel seizoen. En, uh, ja, maar uiteindelijk gaat het erom wie het laatst bovenaan staat. En, uh, ik denk dat beide clubs, beide teams... op dit moment uh, niet zo heel veel voor elkaar onderdoen. Maar dat uh, ik persoonlijk denk dat Twente toch net iets meer heeft. Nou, ik denk dat als je de elftallen naast elkaar neerzet... Uh, dat, je, dat je dan uit gaat komen dat... Uh, uh, dat, uh, dat, dat ze net iets meer ervaring hebben over het hele veld uh, genomen... over het hele elftal, dan, uh, dan Ajax, die het, uh, die het op dit moment doen met heel veel jeugdige uh, ja, talenten, elan... Uh, wat, uh, wat, wat op, termijn, hè, op lange termijn, denk ik, uh, wel weer uh, de, de boventoon moet gaan voeren. Uh, ik hou van, uh, van Ajax-spelers, omdat die altijd de, de, de uitstraling, de brani, hebben. Uh, dat is helemaal niks verkeerd mee. Uh, dat, ze, dat ze altijd beter proberen te zijn dan hun directe tegenstander. Uh, dat heeft ook met, met, met jeugdigheid te maken, hè? onbevangenheid. En daar kunnen ze, kunnen ze wel eens van, van profiteren. Maar ja, nogmaals wat ik net zeg over Twente. Die hebben, uh, die hebben misschien individueel iets minder goede spelers. Maar zijn denk ik op dit moment een beter, beter team, elftal en een ingespeeld geheel. Het is goed voor de Eredivisie als Ajax na zeven jaar weer de titel pakt. Uh, nou, die stelling deel ik niet. Want dan doe je veel te, veel te kort aan, uh, aan Twente. En wat ik net al uh, steeds zeg, is dat uiteindelijk uh, op het eind van de rit degene die bovenaan staat de kampioen wordt. Uh, de mogelijkheden voor beide clubs zijn, uh, zijn gigantisch als ze de Champions League gaan spelen. Um, ik denk dat, uh, dat we dit jaar hebben kunnen zien... dat, uh, dat Twente uh, ook Europees gezien uh, ja, het gewoon beter heeft gedaan dan, uh, dan Ajax. Mooie wedstrijden in de Champions League gespeeld. Leerzame wedstrijden. Dus die wedstrijden nemen die spelers allemaal weer mee in een uh, broekzak. Waardoor ze ook weer beter zijn geworden. En ja, als ze daar volgend jaar een, een, een vervolg aan kunnen geven... Dan, uh, dan is dat alleen maar positief. En wat ook positief is voor, voor beide teams... Is dat, of clubs, is dat uh, op het moment dat je kampioen wordt, dat dan de aantrekkingskracht aan een nieuwe spelers, maar zeker ook in je huidige selectie, wat, uh, wat meer en groter is dan om, om jongens te behouden of te halen? Ik weet wel welke speler beslissend wordt in de titelrace. Ik vind dat, uh, dat Twente met name heel goed functioneert uit het, uh, uit het collectief. En vanuit het collectief de, de individuele kwaliteit, uh, ja, de ruimte krijgen om. Uh, om daar invulling aan te geven. En dan, ja, dan praat je over Roewis, uh, over, over, over, over De uh, die Jong, Tjadli, uh, uh, maar, maar zeker ook over, over Theo Jansen. Maar ja, die kunnen alleen maar weer goed spelen als de organisatie daarachter ook weer uh, prima staat. Ja, dat zijn... We hebben het alleen over aanvallers. Ja, die, wat meer in, of die, die, ja, die spelen wat meer een, uh, een voornamelijk rol zeg maar, in het aantrekkelijk zijn van voetbal. En, ja, dat vind ik mooi te zien. John van der Bron bestaat in de bijdrage van verslaggever Ragnar Niemeijer. Morgen hoort u in deze serie FC Utrecht trainer Ton du Chatignier. Voetbal vandaag. Mihai Nezu van FC Utrecht heeft de nacht na zijn operatie goed doorstaan. De artsen hebben vanochtend geconstateerd dat de toestand van de Roemeens stabiel is. Nezu brak gisteren op de training een nekwervel en kan zijn handen en voeten niet bewegen. Wilfred van Leeuwen gaat komend seizoen als assistent van John van der Bron... bij ADO aan de slag. De 37-jarige van Leeuwen is nu nog hoofdtrainer van Quick Boys... en ondertekent een contract voor drie jaar. Bayern München heeft het contract met voorzitter Karl-Heinz Rummenigge verlengd tot medio 2013. De Duitse club gaat ook langer door met vicevoorzitter Karl Hopfner... tot medio 2012. En één seizoen zonder de lucratieve Champions League is Juventus duur komen te staan. De Italiaanse club noteerde op 31 maart een schuld van ruim 43 miljoen euro. In vergelijking met een jaar eerder is dat een verlies van 58 miljoen. Het ziet er overigens niet naar uit dat Juventus zich dit seizoen wel gaat plaatsen voor die Champions League. De FIFA, de Wereldvoetbalbond, heeft de Engelse Voetbalbond eh, FA gevraagd om bewijzen voor eh, de beschuldigingen van David Trisman aan het adres van vier officials. De oud-voorzitter van het Engelse WK-bid voor 2018... heeft leden van het uitvoerend comité van ongeoorloofde praktijken... beticht in ruil voor stemmen. FIFA-baas Blatter wil nog voor 1 juni, als de nieuwe voorzitter wordt gekozen... opheldering over deze nieuwe affaire. Ja, zondag staan ze dus tegenover elkaar. Als trainer, want daar heb ik het over. Als speler kwamen ze elkaar slechts één keer tegen. Michel Predon en Frank de Boer. Ze speelden beiden op het WK in 1994. De tweede groepswedstrijd ging tussen België en Nederland. En die wedstrijd werd onder andere bekeken door Kees Jansma. Floris van Horen haalde met de voormalige voetbalverslaggever... herinneringen op aan dat bijzondere duel. Nogmaals, goedenavond vanuit het Citrus Bowl Stadium hier in Orlando. Waar het uh, tot nu toe voor ons goed toe is als commentatoren, omdat wij uh, redelijk uh, in de schaduw zitten. We hebben 1-0 verloren, volgens mij. Ja. Door die uh, bal vanuit de corner, volgens mij een kluts. Dat hij. Uh... Ik weet niet voor wie de voeten kwam, maar op de lijn stond volgens mij Wouters. En die deed het eigenlijk met zijn verkeerde been Daar kijk ik we wel heel goed erin. En dat het bloed heet. 35 graden, 72 procent vochtigheid. Maar het zal nog wel iets warmer worden. Dan gaan naar gelang de wedstrijd direct gaat vorderen. Ja, dat was een mooie overwinning. En, en, en ik had heel veel werk gehad. Ja, ja oké. Nederland had meer kansen. Maar we, we, we, elke keer dat we de ballen waren we ook in de, in de aanval geweest. En, uh, maar ze waren heel sterk en ja, we hebben het goed gedaan. De tweede wedstrijd tijdens het WK voor Nederland in 1994. En we hopen dat het iets moois wordt worden. Hoe het wordt, nou, Joost mag het weten. Maar nou, waar de Jok zit in uw auto, thuis in de tuin of wat dan ook. Heel erg veel plezier. Ik was uh, chef sport van uh, NOS Studiosport. En tevens was ik uh, interviewer. Een presentator van het WK-journaal van de NOS, tijdens dat toernooi. Um, ik stond achter het doel van uh, Preudon. Wie gaat, uh, waar, wie gaat die bal toe? Roy staat vrij, Toment staat vrij. Dat zou bijvoorbeeld kunnen, of gaat Koeman het toch in één keer proberen? Preudon, nerveus op de doellijn. Koeman kijkt even, ziet veel beweging voor het doel van Preudon vrijtrap vrije mag nu genomen worden. Hij probeert in één keer de bal, gaat op bij Peudom lette goed op, goede redding van Peudom. Goede vrije trap ook. Maar het blijft voorlopig na negen minuten, 0 tegen 0. Vanaf het moment dat ik Peudom zag, dacht ik van die man is onpasseerbaar. Uh, die kwam uh, al, al uh, na de tos, zou ik maar zeggen, richting zijn doel lopen. En had al die enorme fanatieke blik, die ik nu zo goed ken, maar toen nog niet. Die enorme fanatieke blik waren, stond te lijzen van... Uh, je moet vandaag wel van hele goede huizen komen, wil je mij passeren? Die had iets... Um, ik zou bijna zeggen hysterisch over zich. In de zin van. Uh, ja, kom maar op, ik kan de hele wereld aan. Uh, hij beterste lip. Ik zie dat plaatje nog zo voor me. Uh, die enorme uitstaan die die man had. Ik dacht, oh mijn hemel, uh, dit is wel een hele bijzondere man. En op een gegeven moment heb je hem ook even tot de orde geroepen, of in ieder geval geprobeerd. Ja, ik wist nog niet eens dat hij toen voornamelijk Frans-talig was... en nog een heel klein beetje Nederlands sprak. Ik had wel een aantal van de Belgische spelers geïnterviewd... maar ik had wel of min of meer oogcontact met ze. Nou weet ik pas sinds kort dat spelers die je aankijken... tijdens een wedstrijd je gewoon niet zien. Maar ik dacht wel dat hij mij zag en hoorde... want ik heb hem daarna toegevoegd en nou kappen. Nu gewoon normaal zijn, dat kan ik me nog wel goed herinneren. Maar daar was geen sprake van. Frank de Boer gaat die vrije trap nemen. Op 20 meter vanaf het doel. Frank de Boer. Nee, toch Koeman. En Koeman. Oh, met een schitterende vrije trap. En de redding van Michel Prudon. De tweede goede vrije trap van Ronald Koeman. Na 12 minuten ruim. De tweede goede redding van Michel Prudon. Het is een wedstrijd. Hij had al een hele goede naam voordat hij tegen Nederland ging uitblinken. Als keeper. Uh, dat bleek dus ook in die wedstrijd. Maar de enorme bezetenheid van toen heeft hij nog. Dus het is niet zo dat hij als trainer is veranderd. Hij is dus altijd zichzelf gebleven. Want dat kun je goed of niet goed vinden. Ik vind het goed, want uh, als keeper heeft hij daar ontzettend veel succes mee gehaald. Uh, uh, hij was als keeper zo gepassioneerd, als trainer ook. En de man heeft dus weliswaar een ontwikkeling meegemaakt. Maar als karakter is hij wel dezelfde gebleven. Hij uh, soms wordt verketterd vanwege zijn waanzinnige gedrag langs de zijlijn. Maar... Ja, dat kun je niet kwalijk nemen, want Perdom is nog steeds de zoals hij toen was. Merk op, Merk, op, merk op. Oh, Goed schot, fantastische redding van Michel Perdon. De beste aanval tot nu toe van Oranje. Hij schold en hij tierde en hij vloekte en zette zijn mensen neer voor zijn neus. En hij, had, hij juichte bij een redding. Hij heeft een, een kopbal eruit gehouden. In mijn beleving was dat een onmogelijke redding. Een kopbal eruit gehouden. Uh, en de afloop juichte hij ontzettend hard, zoals een spits juicht om een doelpunt. Zo juichte hij om zijn eigen redding. Uh, dus, dus ja, dat, dat, dat, is, dat is Michel Prodi. Het is een leuke, levendige wedstrijd hoor. Het is een, een wedstrijd op uh, heel behoorlijk niveau. Waar uh, twee tegenstanders uh, alles geven wat in deze temperatuur mogelijk is. Alleen uh, ja, de hangt nog steeds dat, doeltje, dat doelpuntje in de lucht. Maar laten we hopen dat het nu niet gebeurt. Dan komt hij misschien door de corner. En daar uh, gaat hij. Hij zit erin. Het is het doelpunt van Philippe Albert. Hij scoort naar de corner. Nederland is geslagen. Door die van Albert. Er staat er gewoon bij dat Nederland veel beter was dan België. Dat België ongelukkig uh, op, uh, voor ons op voorsprong kwam. Ik zie Jan Wouters nog op de doellijn staan. De bal met, zijn, met de linkerpalen, met zijn rechterbeen eroverheen trappen. Waardoor hij tussen zijn benen door het net valt. 1-0 achter. En wat erbij staat is dat wij dus zijn blijven aanvallen. Kansen, kans op kans kregen. Beter waren, aardig voetballen, maar die konden scoren. Dan naar Koeman. Koeman ook met de ruimte. Gaat hij schieten al? Ja, gaat inderdaad schieten. En een de bal! En die wordt uh, overgestompt door Michel Preudon, die klaagt dat die bal te licht is... en dan krijgt hij meer snelheid. Nou, dat zie je met zo'n knoop van Koeman, ik denk van 35 meter... en bijna voor de zit erom. Het was elk geval een prachtige poging. We zien het nog een keer in een herhaling. Jongen, wat uh, kwam Preudon er later aan die bal? Maar het is wel een hoekschop voor Nederland, nummer 6. We hadden in Nederland vroeger in mijn jeugd de Zwarte Panten... Frans de Munk, die ons helaas recentelijk is ontvallen. En zo, zo zag ik hem eigenlijk ook. Een, een, een katachtige persoonlijkheid die... Uh, ja, die, dat was echt een geweldige keeper, hoor. Die, die volgens mij meer uit zijn loopbaan kunnen halen dan hij gehad heeft, gedaan heeft. Want hij had natuurlijk gewoon de echte Europese top moeten gaan keepen en spelen. Dat is dan niet gelukt, maar het was wel een, een, een absolute atletische, atletische topkeeper. Is er een verklaring voor waarom hij nooit de echte top heeft gehaald? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Hij uh, uh, had misschien wat minder... Nee, misschien weet ik het wel... Jean-Marie Paf heeft altijd naast zijn goede keeperskwaliteiten... ook erg gedacht aan zijn imago en cpr. En ik denk dat Michel Prodom totaal niet denkt aan zijn imago en cpr. Ook niet als trainer. Ik bedoel, met die, met die verbeter grijns op zijn gezicht... en zijn wat nerveuze babbel na afloop... Uh, is het niet iemand die uh, uh, een auto is voor, voor, voor grote clubs of bedrijven. Hij, hij, hij maakt een wat overdreven gespannen indruk. Hij heeft dan ook aan gedacht. Hij heeft gedacht aan keepen en werken. In beide gevallen is hij succesvol geweest... maar het is niet een type geweest die berekenend uh, uh, te werken is gegaan... als het ging om het uitstippelen van zijn loopbaan. Het is niet een rustgevend baken in je vereniging als je die neemt. Nou, dat heeft Twente wel gedaan met hem als trainer. En Twente is daar opnieuw succesvol in geweest. En McLaren en Perdon, dat zijn dus toch goede keuzes geweest. Mensen die passen bij de club. Joel en Uptown Girl. Het is kwart voor elf bij NOS langs de lijn. Twee WK's maar liefst in Nederland. Zometeen komen we terug op het WK tafeltennis... waar we toch nog één Nederlander in actie gaan zien de komende dagen. Maar er is nog een WK in de Noordoostpolder... is afgelopen week einde namelijk het WK Dammen van start gegaan. Een toernooi dat maar liefst 19 speeldagen bestrijkt. Twintig deelnemers maken de komende drie weken uit... wie zich de beste dammer van de wereld mag noemen. Meneer Boers, u bent toernooi-directeur hier. Uh, nou zijn we echt vlak voor ene. En ik zie ongeveer de helft van de Dammers op hun plek zitten. Wordt u wel nerveus? Ik word niet nerveus. Misschien zijn de spelers wel. Ze dus moet niet gewoon om één uur zijn. Anders krijgen ze mee, eerst een officiële waarschuwing. En zal dat vaker voorkomen, dan krijgen ze zelfs 100 euro boete. Ja, wie denkt dat dammen een sport is voor brave borsten... die altijd maar op tijd komen? die komt er droog uit. Niemand heeft hem gezien. Nee. Nee, eerst waarschuwing toch, hè? Ja, ja, ja. ja. Waarschuwing en de boete. Ja, in okay. de tweede keer verlies van de partij. Oké. Okay. Dus hij speelt wel uh, met zijn leven wat dat betreft. We gaan maar snel even kijken. We hebben even kamer heeft Weet je het Het is vijf voor één. We hebben nog vijf minuten te gaan, maar nog niet alle plekken aan de tafel zijn gevuld. Er komt nog iemand binnen. Het is te laat. Krijgt hij nou een boete? Waarschuw. En, Mor en morgen als hij weer te laat komt, is de partij verloren. Maar nu, vooralsnog, mag hij gewoon spelen. Ja, ja, ja. ja. En als dan eindelijk de laatste speler van zijn hotelkamer is getrokken... is er nog tijd voor een bijzonder moment. Er zijn een aantal spelers die krijgen een meester of een grootmeestertitel uitgereikt. Ik heb de eer om dat te mogen overhandelen, dus daar ben ik best trots op. Dat gebeurt niet zo vaak. En uh, daardoor hebben we in dit toernooi geloof ik 17 grootmeesters. Internationale grootmeesters. Dus is volgens mij het sterkste toernooi wat ooit gespeeld is. I will have the pleasure to announce several new international grandmasters or give diplomas to them. Um, first I would like Alan Silva to come here because he is a champion of America, he is international grandmaster and he has diploma. Alan, please. Ja, dat is een bijzonder moment voor deze dame uit Brazilië. Maar behoefte om handen te schudden is het duidelijk niet bij de rest van de dames. Iedereen blijft zitten waar die zit en lijkt met zijn gedachten al op het bord. En dus komt de hoofdscheidsrechter van zijn stoel, start de klokken en daarmee dus de partijen. De eerste uren blijft het erg rustig in het theater in Emmeloord. Geen publiek, alleen de damers en hun bord. Nou, die komen nog wel hoor, want die zijn nu net begonnen. En om één uur, nou, de eerste anderhalf uur is niet zo interessant voor de toeschouwers. Het wordt pas interessant tegen de tijdscontrole aan, hè? dat is ongeveer nou, tussen de drie en de vier uur spelen. Maar dan opeens, zo rond de klok van drieën, is er bijzonder bezoek. Er stapt een delegatie bondscoaches binnen. Zoals bijvoorbeeld hockeycoach Herman Kruis. Meneer Kruis op zo'n WK Damme verwacht ik een heleboel mensen, maar geen hockeycoach. Nou, we zijn hier vandaag uh, met de masterclasscoach van het NOC NSF. Met uh, een aantal uh, collega-coaches van andere sporten. En we bezoeken uh, zo geregeld uh, andere sporten om uh, een stukje synergie op te doen. Bram van Bokhoven, WK Damme en Turnen. Ik leg de link even niet. Um, nou, ik denk wel dat, dat uh, de manier waarop zij hier zitten... de, de vermoeidheid die ze, die ze ervaren bij, bij zo'n wedstrijd spelen... Uh, en hoe je daar gedurende ja. langere periode, want het, het duurt best wel lang, hè, dit. ze zitten hier een aantal weken... hoe je dus je energievoorraad gedurende een aantal weken toch op pijl houdt... ik denk wel dat het iets waar, wij, uh, waar we elkaar iets van kunnen leren. Ja. Kun je een beetje dammen? Nou, een beetje. Ik heb het vanmorgen geprobeerd. En? <laughs> nou, het ging me niet slecht af. <laughs> Helemaal vooraan in de zaal zit Roel Boomstra. 18 jaar en een enorm talent binnen de damwereld. Hij neemt het vandaag op tegen de led Goenties van Het is een van de beste van de wereld. Is dat gek om tegen zo iemand te moeten dammen als 17-jarige? Nou, nee, ik heb al uh, vijf keer eerder tegen hem gespeeld. Dus ik ben het nu al gewend. Ja. Is het überhaupt gek? Ik bedoel, je bent ver uit de jongste. Uh, het is sowieso ongebruikelijk dat mensen van jouw leeftijd op zo'n niveau meedammen. Is dat gek? Nou, ik vind het alleen een mooie uitdaging. En uh, ik ben blij dat ik hier kan spelen. Maar ik bedoel, merk je het ook aan je tegenstanders? Gaan zij op een andere manier met jou om dan met uh, mensen van hun eigen leeftijd? Nee, dat merk ik niet, want ik, ik draai al zo lang mee aan, in, de, in de top. Dus uh, ja... Dat maakt mijn leeftijd ook minder uit, zeg maar. Het is niet zo dat je onderschat wordt? Dat gevoel heb je niet? Nee, nee, zeker niet. Ik word gewoon als een van de sterkere deelnemers gezien, denk ik. Wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Nou, ik, ik studeer natuurkunde aan de Universiteit van Groningen. En uh, ja, verder dan ik natuurlijk film. Is dat goed te combineren? Nou, het is, uh, het is niet zo makkelijk... Ik uh, mijn studie doe ik ook niet helemaal in de gebruikelijke tijd. Ik duur er uh, iets langer over. Na bijna vier uur dammen eindigt de partij in een remise. En dat is een prima prestatie met al een overwinning op zak voor Boomstra. Maar de angel van het toernooi zit voor Boomstra waarschijnlijk in de staart van het toernooi. Want op de slotdag speelt hij tegen de topfavoriet Georgiev uit Rusland. Maar of hij dan ook echt voor de titel kan gaan? In principe wel, want ik doe mee natuurlijk. en Ik, ik, uh, ik ben gewoon goed. Alleen, uh, ik ben zeker niet de favoriet. Maar het lijkt me... Uh, als ik echt uitstekend speel, dat lijkt me het haalbaar. Ja, Het wk Damme en de bijdrage van uh, Matthijs Weststraten. Uh, Boomstra is uh, na vier ronden nog steeds koploper bij het WK. Dat dus in ons land uh, wordt gehouden. 18-jarige Boomstra won vandaag van de Litouwer-Buzinski. En heeft bovena bovenaan gezelschap van de Rus Georgiev, waar ze het net al over hadden. En de mongoliër doel. Sport, kort, Michel van der Heuvel is uh, als bondscoach van de Pakistanse hockeyers voorlopig een nationale held. Hij zag zijn ploeg tijdens een toernooi in Maleisië aartsrivaal India met 3-1 verslaan. En tenniser Novak Djokovic is in Rome gewoon verder gegaan... waar hij gebleven was. De Servië won zijn 33ste partij op rij. En met gemak, hij versloeg de pool Kubot met 6-0 en 6-3. Rafael van der uh, de Vaart wou ik zeggen. Een keer nagaan. Rafael Nadal, daarentegen tegen, had 2,5 uur nodig... om de Italiaan Lorenzi in drie sets te verslaan. Djokovic kon de eerste plaats op de wereldranglijst overnemen... als hij het toernooi wint. En Nadal voor de halve finale strand. Arantje Rus heeft de tweede ronde bereikt van het ATF-toernooi... in het Franse Saint-Gaudin. Rus versloeg Claire de Gouvernatie met 2x6-1. En jouw Peter Balkenende is toegetreden tot de Raad van Advies... van het CHIO van Rotterdam. Volgens de organisatie van het typische evenement in Rotterdam... is de voormalige minister-president per direct aan deze taak begonnen. En na jarenlange discussie hebben de Griekse autoriteiten ingestemd... met de aanleg van een nieuw racecircuit... waarop ook wedstrijden in de Formule 1 mogelijk zijn. De bouwkosten zijn begroot op 94 miljoen euro. Het complex komt bij Fares. Dat is 20 kilometer ten zuidoosten van Patras. En het moet over drie jaar klaar zijn. Ik had u nog wat uh, WK Tafeltennis beloofd. Nou, hier is het. Goed en slecht nieuws voor de Nederlandse Tafeltennis, dus. Op dag 4 van het WK in Rotterdam. Li Jiao verloor haar derde ronde wedstrijd. Uh, terwijl Li wel de achtste finales bereikte. Li won met 4-2 van de Japanse Hiroko Fuji. En Alex Horek die sprak met haar. Li gefeliciteerd uh, met uh, je overwinningen uh, op de Japanse dame van, uh, van gisteravond. Um, als we gaan kijken dat de derde dag van het wereldkampioenschap tafeltennis eraan gaat komen... dan zullen weinigen gedacht hebben dat jou er niet meer zou zijn en jij wel. Ja, dat is heel jammer. En, uh, ja, uh, eigenlijk verwachten wij misschien wel Jouw zou wel winnen. Maar ik denk dat uh, vandaag uh, die hebben heel goed gespeeld. En uh, ja, dat is heel jammer voor Jouw. En uh, ja, ik ben wel blij dat <laughs> ik uh, zeg maar nu wel gewonnen heb. Want een uh, heel moeilijke partij voor mij. Ja. Het was een, een hele moeilijke partij, toch win je die uiteindelijk met, met 4-2 van de Japanse. Uh, nu staat de nummer 2 van de wereld te wachten. Heeft dat meegespeeld in je hoofd? Uh, nee, ik heb wel tegen haar gespeeld. Een paar jaar geleden verloren, maar... Zeg maar niet uh, echt kansloos, maar is altijd een Chinese team. Is altijd zeg maar heel goede kwaliteit. Maar ik zal morgen mijn best doen, want uh, ja, nu ben ik al blij tot de laatste 16, maar je weet nog nooit wat gebeurt. Dus uh, ik zal goed spelen. Morgen probeert goed te spelen. De laatste 16 heb je inmiddels gehaald. Het publiek ging op de banken staan. Wat doet dat dan met jou? Uh, je bedoel, die... het publiek achter je ging staan. Oké, okay, ja. Hartstikke bedankt. En uh, ja, voor mij is echt geweldig. Zoveel mensen voor mij aanmoedigen. Ja, dan, dan voel ik me, spelen ik, uh, zeg maar, nog beter. Ja. Nu zit je bij de laatste 16. Gaan we morgen elkaar hier weer spreken en zeggen: van je zit bij de laatste 8? Nou, half dat. <laughs> ja. Li was dat, die dus met 4-2 won van de Japanse Hiroko Fuji. En zoals gezegd, die andere Nederlandse Li Jiao, die verloor dus. Ze ging met 4-1 onderuit tegen Shen Yanfei uit Spanje. Het was een grote teleurstelling voor Li Jiao. Ja, zeker. En uh, voor mij is het altijd een... Ja, ik zou heel graag morgen nog een uh, ronde tegen nummer 1 spelen. Wat dan een hele moeilijke opgave zou zijn. Ja, precies. Maar goed, uh, dan heb je sowieso kans, uh, zeg maar. Om, uh, om ook een leuk voor het, voor het publiek uh, te spelen. En helaas is er niet gebeurd. Nee. Maar ging het mis wat jou betreft? Uh, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon niet echt uh, super genoeg om, uh, om achter tafel te bewegen. Een keer een beetje... Je oogt ook heel vermoeid, vind ik. Ja, klopt. Want ik wel gewoon vecht voor el elke punt. Maar dat is niet verloopt. Maar je bent niet super genoeg. en uh, waar, waar ligt dat dan? Dat ja, weet ik ook niet nu. Want... Uh, het is dus al net klaar met de wedstrijd. En ik moet er ook even goed nadenken. Lee was dat tegen Alex Hordijk. Lee is dus de enige Nederlandse nog actief op het WK tafeltennis... waar we de komende dagen vanzelfsprekend over blijven. Berichten hier op Radio 1 en in NOS langs de lijn. Nog een paar berichten tot slot. Goolster Christel Bouillon heeft door haar zege in de Turkse Open in Antalya... een forse sprong gemaakt op de wereldranglijst. Bouillon staat nu 79ste. Dat is een winst van 24 plaatsen maar liefst. En honderden mensen hebben de uitvaart van Sefi Balesteros bijgewoond. De Spaanse golflegende overleed zaterdag op 54 jaar leeftijd aan kanker. De uitvaart was in de kerk in Pedrena. De drie kinderen van Ballesteros droegen de urn met het as. En dan werd er volop gevoetbald. Inter heeft de Italiaanse bekerfinale gehaald. Palermo uit mijn hoofd had dat gisteren al gedaan. Dus dan wordt Inter tegen Palermo. Inter speelde 1-1 gelijk tegen Roma vanavond. Enige doelpunt door Eto'o. En dat was genoeg om de finale te halen. En Standaard Luik staat uh, na de wedstrijden van vandaag... samen met Racing Genk aan kop in de Belgische voetbalcompetitie. Het uitduel tegen Lokeren in de play-offs eindigde in een overwinning van 1-0... door een doelpunt van Reginald Goreu. Standaard en Genk hebben nu allebei 47 punten. Genk verloor gisteren al van Club Brugge. De landskampioen R.C. Anderlecht rekende in eigen stadion af met de A.Gent. Het werd 4-1. Bij Rust stond het nog 1-1. Anderlecht staat op 44 punten. En Stelaar en Genk hebben er dus 47. Ook daar blijft het spannend. Goed, dat was het voor wat betreft deze uitzending. Waarin we dus hebben gehoord dat Pieter Wenning een mooie etappe won... in de Giro d'Italia. Het was een bijzondere dag in de wielergeschiedenis wat Nederland betreft. Zometeen met het oog op morgen. Ongetwijfeld meer aandacht daarin voor de aardbeving in het zuiden van Spanje, waarbij eh, vooralsnog, voor zover bekend... tien mensen zijn omgekomen. Daarover dus meer in met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.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 Met zo'n geavanceerd machinepark zijn we uniek in Europa. Het stelt ons in staat om. Bij IT-staffing weten we toevallig dat dit unieke productiebedrijf een freelance systeembeheerder zoekt. Ben jij een freelance top-IT'er en op zoek naar een uitdagend project? IT-staffing. Good thinking. Itstaffing.nl. Volgend seizoen in de theaters. Het diner naar het boek van Herman Koch.